Dikter Hart met het Nationaal. De Servische oud-generaal. geleid voor een onderzoeksrechter. De eerste verhoor gisteren werd voortijdig beëindigd. omdat Mladic. geen antwoord gaf op de vragen van de rechter. Volgens een advocaat heeft Mladic een zwakke gezondheid. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. wil hem berechten voor oorlogsmisdaden. Op een paar plaatsen in Servië zijn gisteren ultranationalisten. slaagsgeraakt met de politie. Ze protesteerden tegen de arrestatie van Mladic. die in hun ogen een oorlogsheld is. De CIA mag van Pakistan de villa van Osama Bin Laden doorzoeken. De Amerikaanse inlichtingendienst wil de villa in Abbottabad doorzoeken op sporen en mogelijk meer documenten van het terreurnetwerk Al-Qaeda. De afspraak tussen de VS en Pakistan moet leiden tot verbetering van de onderlinge relatie. Die liep een deuk op doordat de Amerikaanse militairen Bin Laden liquideerden buiten medeweten van Pakistan. De Duitse Gezondheidsinspectie denkt dat Spaanse komkommers de bron zijn van de besmettingen met de EHEC-bacterie. In gisteren werd nog gedacht dat de bacterie in tomaten, komkommers en sla uit Noord-Duitsland zat. Maar nu is de bacterie vastgesteld in komkommers van een Nederlandse kweker in Spanje. De kweker zegt dat een deel van zijn lading in Duitsland op straat is gevallen en zo mogelijk besmet is geraakt. Vanaf dit jaar worden reclamespots op tv minder luidruchtig. Bij 1 september gelden nieuwe geluidseisen voor reclamespots en voor promotiefilmpjes van tv-programma's. TV-reclames en promo's krijgen hetzelfde geluidsniveau als de programma's van de publieke omroepen en commerciële zenders als RTL en SBS-6. Pianist Rian de Waal is overleden. Hij zat in 1983 als eerste Nederlandse pianist in de finale van het koningin elizabeth Elisabeth Concours. Hij specialiseerde zich in het werk van Liszt en Chopin. Begin dit jaar werd bij hem een hersentumor vastgesteld. Rian de Waal is 53 jaar geworden. Het weer bewolkt en vooral in de ochtend vallen de buien tot vanmiddag ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan geen files op dit moment. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. De A1 Amersfoort-Hengelo, daar staan ze tussen Barneveld en knooppunt Beekbergen bij Apeldoorn. En de A12 Den Haag-Arnhem tussen knooppunt Gouwe en knooppunt Oude Rijn. Ook op andere plekken kan er natuurlijk op snelheid worden gecontroleerd. Van het KLPD kondigt ze niet allemaal van tevoren aan. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest.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 Ik ben blij dat ik hier niet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 Een bestseller Een evergreen geschreven door Cannonball Adderley Gespeeld door Mil Jackson De man van het wereldberoemde uh, Ja, hoe heet het ook alweer wereldberoemde <laughs> kwartet Maar nu spelen met het trio van uh, Oscar Peterson Hij was natuurlijk Mil Jackson De, de ziel van het Modern Jazz kwartet. Wij stappen over Van deze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 Ma vieille maison grise, ou même la brise parle d'antan. Elle me raconte, comme autrefois, De jolies contes. Aux jours passés, je vous revois. Un rendez-vous, Une musique, Des cieux rides, Tout un roman, Tout un roman d'amour beau.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 Ik probeer te horen, elke raconteur, van onze vroegere, de scholiecontainer. je vous revois un rendez muziek, une musique is, een romantiek, tout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 En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS journaal. Bij een serie bomaanslagen in en rond de... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.